Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Justitie heeft veel meer onderzoeken lopen tegen motorbendes dan begin dit jaar. Minister Opstelter schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal is gestegen van 40 naar meer dan 60. De onderzoekers zijn onderdeel van de hardere aanpak van motorclubs. De meeste strafzaken zijn tegen leden van motorclubs en gaan onder meer over bedreiging, afpersing of handel in verboden wapens of drugs. Ook is er in het afgelopen half jaar een aantal clubhuizen van motorbendes gesloten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Enschede. De Amerikaanse president Obama overweegt toch militair ingrijpen in Syrië. Als bij de burgeroorlog in dat land chemische of biologische wapens worden verplaatst of ingezet, heeft dat enorme consequenties, zei Obama. Syrië beschikt volgens de Amerikanen over een grote voorraad massavenietigingswapens en het regime van president Assad heeft gedreigd ze in te zetten als het buitenland zich mengt in het conflict. De VS wil tot nu toe niets weten van militair ingrijpen in Syrië. In de Syrische stad Aleppo is een Japanse journaliste omgekomen. Ze zou zijn overleden nadat ze tijdens hevige gevechten gewond was geraakt. Waarschijnlijk is ze geraakt door een granaat die door regeringstroepen werd afgevuurd. Volgens woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio is haar lichaam inmiddels naar Turkije overgebracht. De Japanse is de vierde buitenlandse journalist die sinds het uitbreken van de gevechten begin 2011 in Syrië is omgekomen. Twintig leden van CDA en PvdA willen dat hun partijen tijdens en na de verkiezingen goed met elkaar blijven omgaan. Ze zijn verenigd in het Vredenburgberaad, een groep die sinds januari regelmatig samenkomt. Ze willen leren van het verleden toen de samenwerking lang niet altijd soepel ging. De partijen zouden elkaar ook tijdens de formatie moeten vertellen welke posities ze innemen om wrijving te voorkomen. Het weer, eerst nog kans op mist in de ochtend, vrij zonnig, later bewolkt en kans op een bui voor maximaal 27 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het midden- en westen van het land komt plaatselijk het dichte mist voor. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 21 augustus. Goedemorgen. President Obama waarschuwt Syrië dat de Verenigde Staten wel eens zouden kunnen ingrijpen. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt zo meer. Is de opstelte van veiligheid, hoort u zo, over zijn aanpak van de motorbendes? Daar is hij tevreden over. Of dat terecht is, vragen we justitieredacteur Robert Bas, die de motorclubs volgt. Lex Runderkamp vertelt meer over het aanstaande proces in Libië tegen Safe Gaddafi. De rechtszaak over de Facebook-moord gaat vandaag verder. Over jongeren en sociale media praten we met Remco Pijpers van Mijn Kind Online. In Weert komen dit jaar geen grote borden voor het aanplakken van verkiezingsposters. De burgemeester legt zo uit waarom. En u hoort een reportage uit weer, waar de partijen nu zelf een plekje voor hun posters moeten vinden. NS wil dat reizigers zoveel mogelijk de spits gaan meiden. Olympische medaillewinnaar Gerco Schreuder dreigt zijn springpaard kwijt te raken. En Leonard Cohen treedt vanavond op in Amsterdam. Praten we over met Henk Hofstede van De Nits. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Tegen steeds meer motorbendes loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het aantal onderzoeken is sinds begin dit jaar met ongeveer de helft gestegen. Zegt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, ook al aangekondigd dat we met elkaar het bestuur, de burgemeesters, het openbaar ministerie, de politie en andere, alle instanties met één uh, gezicht uh, gewoon die uh, motorbendes uh, aanpakken. En nou, dat heeft tot resultaat uh, dat er uh, na de vorige keer 40 uh, zaken dienden en nu 60 ongeveer. Op stelte vindt het aan de zorgelijke kant dat er zoveel onderzoeken lopen, maar ook goed dat het wel gebeurt. Crimineel gedrag moet keihard worden bestreden, zegt hij. Op alle punten. Geweld, eh, diefstal, eh, criminaliteit. Eh, nou, noem maar op wat er, wat er intimidatie, eh, windhappen, eh, al dat soort zaken. Ja, motoclubs mogen volgens opstelten geen broeinest van criminele activiteiten zijn. Daarom pakken we dat aan. Je moet gewoon uh, er direct bij zijn. Je moet uh, uh, ingrijpen, uh, aanpakken en doorzetten. En zorgen dat daar een einde aan komt. En uh, de mensen voor de strafrechter uh, leiden. Minister benadrukt wel dat niet elke motorclub verdacht is. President Obama overweegt militair ingrijpen in Syrië als het land chemische of biologische wapens zal inzetten bij de burgeroorlog. Hij heeft het regime laten weten dat het vervoeren van dat soort wapens enorme consequenties zal hebben? We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing. A whole bunch of Het Gebruik van biologische en chemische wapens treft niet alleen Syrië, maar ook bondgenoten in de regio. En de Verenigde Staten zelf, zegt Obama. Dat is een issue that doesn't just concern Syria, it concerns our close allies in the region, including Israel. Uh, it concerns us. Uh, we cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. Dat oh dus, Obama. In de Syrische stad Aleppo is een Japanse journaliste omgekomen. Waarschijnlijk is ze geraakt door een granaat die door regeringstroepen werd afgevuurd. Haar lichaam is overgebracht naar Turkije. Japanse is de vierde buitenlandse journalist die sinds het uitbreken van de gevechten in 2011 in Syrië is omgekomen. Opnieuw waren er protesten voor het kantoor van de immigratie- en naturalisatiedienst IND in Zwolle. Het gaat om zo'n 30 mensen, vooral uitgeprocedeerde Iraakse Koerden. Ze willen niet terug naar Irak. Wij willen zekerheid in ons leven. Snap je? Er zijn mensen van ons jongeren, allemaal vijf, 6 jaar, die hier zitten. Ikzelf bijvoorbeeld, ik zit 12 jaar. En die 12 jaar, ik heb geen verzekering, snap je. Ik ben 21, ik was 9, ik ben hier weer gekomen. De gemeente Zwolle heeft de mensen een overnachtingsplaats aangeboden. Morgen vroeg om half tien komt uh, meneer Driesen van de IND uit Den Haag, komt hier naartoe om met jullie in gesprek te gaan. Dus in die zin uh, hoeven jullie hier niet te wachten. Uh, morgen vroeg om half tien kunnen jullie gewoon komen voor dat gesprek. Maar de actievoerders hebben dat aanbod afgeslagen. Meneer, wij blijven hier, kijk meneer, wij blijven hier, dat, de, dat morgen de medewerkers vandaar ze komen en ze zien hoe onze situatie is, elke dag, elke week, elke jaar. En vanochtend is er weer overleg tussen de Irakese en de IND. De druk op de republikeinse politicus Stad Eikin om uit de verkiezingsreis te stappen neemt toe. De Amerikaanse kandidaat voor de Senaat had in een interview gezegd dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Andere Republikeinse politici noemen zijn uitspraken bizar en onvergeeflijk. Mitt Romney called the comments inexcusable. Party leaders like Senate majority leader Mitch McConnell suggested that Aiken quit the race for Senate in Missouri to consider in McConnell's words if the statement will prevent him from effectively representing our party in this critical election. Maar Aiken zelf wil niet opstappen. Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar zegt dat hij zich gewoon aan de principes van de conservatieve hield. I stuck to just basically our conservative principle principles and i have a sense um that we are still a people of forgiveness and when people make a mistake and they're honest about it and they say it was a mistake i believe they'll ik hoop nu op vergeving van zijn partijgenoten Amerikaanse actrice en comedienne Phyllis Diller is overleden. Ze werd 95. Diller was een van de eerste succesvolle vrouwelijke stand-up comedians in de Verenigde Staten. Vooral haar zelfspot was fameus. Thank you, thank you, thank you very is slip. in prescription <laughs> Bekende Amerikaanse comedienne Joan Rivers noemt Diller een belangrijk voorbeeld. Effectenbeurs in New York sloot gisteren vrijwel onveranderd. Aandeel Apple plus de 2,6 procent. Het bedrijf bereikt een beurswaarde van 623 miljard dollar... en is daarmee het duurste beursgenoteerde bedrijf ooit. Oudere record was overigens van Microsoft. In Azië wordt er weer druk gehandeld. Nikkei-index staat daar iets in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is negen minuten over zes. In Den Haag is gisteren de miljoenste bezoeker... naar de tragicomedie Intouchable geweest. Het is de eerste keer in dertig jaar... dat een Franse film in Nederland zoveel mensen trekt. Intouchable is uh, momenteel nog in 89 zalen te zien in Nederland. Succesfilm is vanaf 26 september verkrijgbaar... trouwens op DVD en ook op Blu-ray. Van de soundtrack van de film Intouchable. Gaan swingen, hier ook in de studio. Earth, wind en fire met september. De jarenlange verbouwing is dan eindelijk klaar. En de spullen kunnen worden teruggezet. Het vernieuwde Rijksmuseum wordt nu ingericht. Met, om te beginnen, een zeer speciaal museumstuk. vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog, de Bantam. Ja, maar doen. Is schaai mag ook, hoor. ho, ja. Het is de vrachtwagen uit Lelystad...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 fris en uh, jong ontwerp. De FK23 Bantam, een klein gevechtsvliegtuig. De piloot die zat in een rieten stoeltje. Twee, twee, twee. Het eerste stuk gaat makkelijk. Via de enorme hoofdtrap kan de vliegtuigromp nog makkelijk omhoog worden getild. Boven moet de romp in een draagrek worden getakeld... zodat er tijdelijke houten draagpoten ondergeschroefd kunnen worden... Het is weer eens wat anders dan de schilderijen. Ja, het ja, is een leuke afwisseling inderdaad. Ja. Ja. Ja. Werklui die hier toch nog rondlopen staan toe te kijken. Jullie zijn de schilders of de sucradors? Sucradors. Ze is nog niet klaar, dus, de verbouwing? Nee, we zijn nee. Bezig. nog bezig. Ondertussen worden de spullen teruggebracht. En om te beginnen... Een vliegtuig. Het ja. is een uh, heel apart voor het museum. Je verwacht eerder een ja, ja. schilderij, dan een, uh, ja. een stuk houd roest. Wat <laughs> zegt u? Een stuk houd roest. Stuk roest? <laughs> nee, nee, dat is een grap. Ik <laughs> heb het niet goed bekeken. Het lijkt wel geen, uh, geen trekplaatser om naar het museum te komen. Ja. Hoezo niet? Nou, ik komt voor schilderij, niet voor het uh, vliegtuig. Ja. Ja. Nee, Daarna kom je in de nauwe gangen.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 Het perspectief op de wereld verandert in de 20e eeuw. Dat heeft afstanden korter gemaakt. Dat heeft, ja, heeft de globalisering ingezet. En dat hijst dat gaat heel langzaam, stukje bij beetje. Het is eigenlijk het oudste Nederlandse toestel wat nog in oorspronkelijke staat is. Het is het enige kolhoven vliegtuig wat nog over is. Terwijl dat een belangrijke vliegtuigbouwer was. Het was een hele grote vliegtuigbouwer, ook een hele goede en een ontwerpende vliegtuigbouwer. En waarom was dit vliegtuig zo speciaal? Dit was een, een vliegtuig wat heel snel was, maar...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 En daar staat het vliegtuig dan. Het eerste stuk van de collectie in het vernieuwde Rijksmuseum. Wat een klus. Dit was het moeilijk. Ja, ja. Dit is het zwaarste en het lastigste. En de rest van de museumstukken wordt de komende maanden geplaatst. De nachtwacht wordt dan als laatste op zijn plek gehangen. In april volgend jaar gaat het Rijksmuseum weer open. We horen een reportage van Matthijs van der Wiel. De rechtszaak rond de zogeheten Facebookmoord gaat vandaag verder. Gisteren eist het Openbaar Ministerie twaalf maanden jeugdgevangenis... met jeugd-TBS tegen de jongen van 14, die in opdracht een meisje heeft doodgestoken. Zij had ruzie met een vriendin op Facebook. Ook haar vader werd aangevallen door de jongen. Voor vader Goud, die de steekpartij overleefde... was de eerste dag in de rechtszaal een zware dag. Spannen, moeilijk. En vooral dat uh, de inhoud hoort, dan vind ik afschuwelijk. Ook een beetje... Ja, een beetje zielig volkaan uh, door iemand bedreigen en dan daar dit opdracht op aan te nemen. Ik vind dan ja, nog steeds niet begrijpen waarom die het op opdracht uh, neemt. U had gevraagd om hem via volwassenenrecht te veroordelen. Dat, daar hebt u geen antwoord op gekregen? Nee, maar ik denk dat ze ook weinig aan doen vanwege dat minderjarig is. Het is ook gebonden aan de wetboek. Meneer Sonneveld, uh, u bent persrechter. Wat opmerkelijk is, is dat de rechtbank besloten heeft... het gaat om een minderjarige, maar we gaan de zaak toch openbaar behandelen. Wat was er van precies de reden? Je moet toch wel in je schoenen staan... als je een advies van de Raad voor de Kinderbescherming naast je neerlegt. Het nou, rechtbank... is bepaald niet gebruikelijk om uh, kinderen in het openbaar te berichten. Nee, de hoofdregel is... Uh, behandeling achter gesloten deuren. Uitzondering is uh, dat dat soort zaken in het openbaar worden behandeld. Nou, de rechtbank heeft in eerste instantie al beslist uh, of geoordeeld... dat deze zaak in het openbaar moet worden behandeld. Dat is uitzondering. Het is geen unicum. Hè. Het, nee, het, het, is vaker het, het komt vaker voor. Uh, maar het belang van de samenleving, om het maar even zo te zeggen... bij openbaarheid vond men zwaarder wegen... Uh, dan dat de zaak achter gesloten deuren werd behandeld. Toch is er verzocht om daar weer op terug te komen, op, op die beslissing. En daarom heeft de rechtbank twee externe deskundigen gevraagd om daarnaar te kijken. En die kwamen, zoals gezegd, tot het oordeel dat openbaarheid geen nadelige gevolgen heeft. Het advies van de Raad voor de Kinderbescherming... Um, en van de jeugdinrichting waar um, deze verdachte nu verblijft... Um, zijn het eigener beweging geweest. Um, zijn dus niet, er is dus niet om gevraagd door de rechtbank om deze adviezen. Um, dat is één. En twee is, ook deze deskundigen hebben niet gezegd... dat openbare behandeling schadelijke effecten zal hebben... op de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze verdachten. Nee, behalve als hij terug wil in de maatschappij. Dan kan hij een probleem hebben. Er zouden mogelijke negatieve gevolgen kunnen zijn voor de resocialisatie... of dat zijn behandeling langer zou, zou kunnen duren. Maar er is dus niet gezegd, ook niet door de Raad van de Kinderbescherming... en ook niet door de jeugdinrichting, dat openbare behandeling... Uh, schadelijke gevolgen zal hebben voor, hun, voor, hem, voor, sorry, voor zijn uh, sociaal-emotionele ontwikkeling. U hoorde persrechter Zonneveld, de vader van het slachtoffer die u eerder hoorde... hield gisteren ook een vurig pleidooi om het gebruik van sociale media... bij jongeren in toom te houden. Wij praten daar later vanochtend over. Dat doen we met Remco Pijpers van de stichting Mijn Kind Online. El Salvador, El Salvador. Het is vijf voor half zeven. Zo'n dertig Irakezen protesteren voor het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle. En straks om half tien hebben ze een gesprek met een vertegenwoordiger van de IND. Joris van der Kerkhoof, onze verslaggever, was gisteravond in Zwolle toen het protest begon. Tegenover het politiebureau trap je op. En daar zitten zo'n dertig mannen, één vrouw. Eén kind zitten bij elkaar te eten, witte boterham met kaas. Het is niet dat we het expres hebben gebracht, echt niet. Het was gewoon toe, toeval, snap je? En heeft het iemand gebracht voor ons. Het was wel lekker. Ja, zeker. Op het glazen afdak dat toegang biedt naar de ingang van de, van de IND... zijn kleine posters opgehangen met de teksten... geef ons vingerafdrukken, zodat we onze rechten ergens anders kunnen zoeken. Geef of neem onze rechten, maar er niet tussenin. En wij willen zekerheid uitroepteken. Geen dak, wij willen een huis. Dan komt er een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle die met de mensen gaat praten. Morgen vroeg om half tien... komt uh, meneer Driessen van de IND uit Den Haag... komt hier naartoe om met jullie in gesprek te gaan. Allebei nieuw Dus in die zin uh, hoeven jullie hier niet te wachten. Uh, morgen vroeg om half tien kunnen jullie gewoon komen... Voor dat gesprek. Alleen, hier gaan we, gaan daar, zelf dus, snap je? Wat ons betreft hoeven jullie hier niet te blijven. Wij willen jullie ook, als je zegt waar je onderdak hebt, waar je een huis of een, een, een, een, een uh, plek hebt waar je naartoe kunt, dan willen wij zorgen dat jullie daar naartoe gebracht worden. Wij vinden dat uh, moeder en het kind hier vannacht in ieder geval niet op straatzaal moeten slapen. Daar hebben wij, hier vlakbij... Dat we je niet, dat is Dat zij. Zij gaan Dacht dat even. bepalen. Ja. Ja. Maar wij vinden dat dat niet zou moeten. Ja. Dus wij bieden aan... ...om voor mijn moeder en kind hier een plek te vinden. Meneer, wij blijven hier. Kijk, meneer. Wij blijven hier, dat, de, dat morgen de medewerkers van daar ze komen... ...en ze zien hoe onze situatie is elke dag, elke week, elke jaar. klaar. Helder. En als de mannen van de gemeente vertrokken zijn... ...en de asielzoekers blijven zitten... ...komen de twee mannen uitleg geven... ...over hoe ze zich moeten gedragen in het gesprek met de IND straks. Die mensen hebben ervaring ermee en uh, ze proberen ons gewoon te helpen en punten te geven. <laughs> hoe de hoe hoe mensen van de IND zouden naar ons luisteren. En dat is eigenlijk wat ze proberen te doen, snap je? Gewoon, het zijn gewoon mensen. Het is niet van een ergens plaats in gaan gekomen of uh, gestuurd door iemand... maar gewoon mensen die hier leven en graag mensen willen helpen. Dat en uitleg geven dat als jullie in het ja, gesprek gaan met de IND... dat je niet allemaal door elkaar moet praten. Ja, dat dus je niet allemaal door elkaar moet praten. En wat zijn jullie punten? Wat willen jullie, snap jij? En dat eentje alleen praat en niet veel mensen tegelijk. Dat is het eigenlijk. En wat zijn jullie punten? Kijk, we zijn onze punten, wij willen zekerheid in ons leven. Snap je? Er zijn mensen van ons, jongeren, allemaal 5, 6 jaar die hier zitten. Ikzelf, bijvoorbeeld, ik zit 12 jaar. En in die 12 jaar, ik heb geen verzekering, snap je? Hoe oud bent u? Ik ben 21. Ik was negen, ik ben hier gekomen. De meesten die hier zitten komen uit Noord-Irak. De meesten die hier zitten komen... Ik weet eigenlijk niet overal waar ze allemaal komen. Ja, maar ik vraag Noord-Irak, u komt daar zelf vandaan. Ja. Dat is in ieder geval volgens Nederland allemaal veilig. Allemaal van Irak. Maar dat is snap, allemaal ja? veilig. Kun je zo ja. naartoe terug? Ja, klopt. Snap je? We snappen dat we kunnen terug. Maar... Er zijn mensen die geen papieren hebben om teruggegaan. te gaan. Dat ze Dat die geen papieren van hun land hebben. Bijvoorbeeld, ik kan niet zelf terug. Dat is het. Wie slaapt u vanavond hier? Ja, ja. Maar hebt u gisteren geslapen? Gisteren heb ik bij een vriend geslapen. Gisteren? gisteren heb ik in dingen geslapen. En was ik Eindhoven. Heb ik in een leger daar geslapen. Dat is het, snap je? En iedere dag ergens anders? Iedere dag ergens anders. Iedere dag kijk ik bij een vriend die ik aan terechtkomen of niet. Of als het niet lukt tot het laatste van de avond, moet je maar gewoon de nacht gewoon doorbrengen in de stations. Ergens anders. Maar van Zwolle naar Eindhoven, dat kost ook nog wat. Ja, snap je, maar soms betaal je niet. Maar ik heb uh, nu de laatste tijd. Ik, ik heb geen geld, dus ik rij maar zwart, snap je? Mensen van de gemeente Zwolle waren wel aardig. Dat wel, ja, snap je? Waarom niet? Maar, maar het aanbod van de gemeente om ergens anders te overnachten, werd dus afgewezen, en de actievoerders wachten nu voor het gebouw het gesprek met de IND af. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Alexander Butner heeft in Manchester een medische keuring ondergaan. Als hij goedgekeurd wordt, is hij vanaf aanstaande vrijdag speler van United. De overgang naar de Engelse voetbalgrootmacht kwam voor iedereen uit de lucht vallen. Maar niet voor Butners zaakwaarnemer Alexander Beurzak. Anderhalve maand geleden ben ik in contact gekomen met, uh, met Manchester United. En, uh, ja, en die waren uh, vrij oppervlakkig. Uh, die zeiden ook: uh, Nou goed, we, we, we gaan het volgen. Um, en en uh, nou ja, daarna heb ik drie of vier keer weer contact gehad. En eigenlijk is het uh, vorige week uh, afgelopen uh, uh, vrijdag in de stroomversnelling gegaan. Ajax en AZ zijn het eens over de transfer van Niklas Moisander naar de landskampioen. Moisander keert dan terug bij de club waar hij tussen 2004 en 2006 ook al onder contact stond. Barcelona heeft de transfer van Alex Song afgerond. Middenvelder tekent voor vijf jaar. Barcelona betaalt 19 miljoen euro aan Arsenal. Voor de Britse club is het trouwens de tweede basisspeler die vertrekt. Robin van Persie vertrok eerder naar Manchester United. En diezelfde van Persie maakte gisteravond zijn debuut bij United als invaller. Hij kon de club niet helpen. United verloor met 1-0 van Everton. Alejandro Valverde heeft de derde etappe in de ronde van Spanje gewonnen en nam ook gelijk de leiderstrui over. Marco Mollema, Robert Geesink eindigde als zesde en tiende, beide op zes seconden. Wim Lichthard zat in de ontsnapping van de dag, pakte onderweg genoeg punten voor de bergtrui. Radio 1, het NOS journaal.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 En in de Syrische stad Aleppo is een Japanse journaliste omgekomen. Ze zou zijn overleden nadat ze tijdens hevige gevechten gewond was geraakt. Waarschijnlijk is ze geraakt door een granaat... die door regeringstroepen werd afgevuurd. De Japanse is de vierde buitenlandse journalist... die sinds het uitbreken van de gevechten begin 2001 in Syrië is omgekomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De tropische temperaturen zijn we gisteren al kwijtgeraakt... en geleidelijk zakt de temperatuur verder terug... Morgen ligt het kwik ruim 10 graden onder de waarde van afgelopen weekend. Vanochtend moet het verkeer oppassen voor enkele misbanken. Verder wisselen bewolkt en nauwelijks wind. Overdag blijft het weerbeeld bepaald worden door wolkenvelden en af en toe wat zon. In de middag kunnen er buien voorkomen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden aan zee en 27 in Limburg. Vanavond zijn er nog een aantal buien actief, maar komende nacht wordt het droger. De temperatuur zakt naar 13 tot 15 graden. Woensdag waait er een matige westenwind die frisse Noordzeelucht aanvoert. Het wordt niet warmer dan 19 graden aan zee en 22 in het oosten van het land. Verder wisselen wolken en elkaar af en kan er vooral in het noorden van het land een bui vallen. ANWB verkeersinformatie. Geen files nu, maar in het midden en in het westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaam. Het leger van Nieuw-Zeeland verloor deze week drie militairen in Afghanistan. Ze kwamen om het leven toen hun auto op een bermbom reed. En een van de gesneuvelde militairen, Jacinda Baker, had ook een Nederlands paspoort. Nieuw-Zeelandse premier John Key zegt dat hij de troepen begin volgend jaar wil terugtrekken uit Afghanistan. En dat is eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het is New Zealand's intention to be withdrawing our contingent from Bamiyan in 2013. While decisions still have to be finalised. It's likely it will take place in the earlier part of 2013, rather than the later. Correspondent Robert Portier. Robert, waarom vertrekt het leger van Nieuw-Zeeland eerder dan gepland? Heeft dat rechtstreeks te maken met die omgekomen militairen? Nou ja, dat zegt de premier zelf natuurlijk van niet. Volgens hem waren er altijd al plannen om Afghanistan in 2014 te verlaten. Maar hij wil dat vertrek vervroegen om dat meer in overeenstemming te brengen met het schema van andere landen. In mei werd daarom die datum van 2014 al verschoven naar eind 2013. En nu blijkt dus dat er wordt nagedacht over het begin van 2013. Nou ja, Zelf zegt hij natuurlijk dat die dood van die drie militairen daar niets mee te maken heeft. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat de Taliban-strijders daar iets anders over zullen denken. Hij wil in ieder geval niet het signaal afgeven dat het land nu het Hazenpad kiest. En hij is dan ook niet van plan om nog eerder te vertrekken dan begin 2013. Robert, wat weet jij over het sneuvelen van die drie, behalve dan dat de auto op een bernboom reed? Nou ja, ze vervoerden een gewonde soldaat terug naar hun basiskamp, Romero. Die uh, moest naar een dokter toe worden gebracht. Ze waren het laatste voertuig in het konfooi toen die bermbom tot ontploffing werd gebracht. Uh, daarna zijn uh, de uh, slachtoffers uh, afgevoerd. Er is een tweede bermbom gevonden. Die kon onschadelijk worden gemaakt. Hoeveel uh, militairen zitten er eigenlijk in die provincie? Nou, die provincie Bamian uh, geldt niet als een gevaarlijk gebied. We kennen het misschien uh, uit 2001. Dat is namelijk de provincie waar de Taliban toen de Boeddha-beelden opblies. Maar uh, het geldt tegenwoordig als een wat uh, minder gevaarlijk gebied. Er zit dan ook niet echt een gevechtsmissie, maar een provinciaal reconstructieteam. Uh, maar de laatste tijd is het toch een stuk onveiliger geworden. In juni verschenen de eerste berichten dat uh, er wapens moesten worden gebruikt. Uh, tegenwoordig is het dus uh, een stuk minder veilig. Want daarna zijn er in totaal al vijf doden gevallen. Een paar weken geleden de eerste twee en nu dus drie. Ja, en dan het leger van Nieuw-Zeeland. Um, dat is een van de weinige legers waar ook vrouwen gevechtstaken hebben. Um, is dat nu na de dood van Jacinda Baker um, in discussie gekomen? Nee, daar is absoluut geen discussie over. Uh, zij is trouwens niet alleen Nederlands, maar vooral natuurlijk Nieuw-Zeeland. Ze heeft een Nieuw-Zeelandse vader en een Nederlandse moeder. Uh, maar ze is de eerste vrouwelijke soldaat die uh, omkomt in de strijd... of in het strijdgebied sinds de Vietnamoorlog. Uh, Nieuw-Zeeland uh, denkt dat uh, het erbij hoort. Vrouwen moeten naar het uh, front kunnen worden gestuurd. En ze zijn dan ook niet van plan om dat te veranderen. Robert portier over de inzet van Nieuw-Zeeland in Afghanistan. Als u vandaag toevallig uh, nog geen zin hebt om te koken, dat kan voorkomen... kunt u bij iemand anders in uw omgeving misschien wel eten afhalen. Tegen een geringe vergoeding. Thuisafgehaald.nl. Dat is een site die thuiskoks en afhalers bij elkaar brengt. Want als u te veel kookt, kunt u dat natuurlijk ook delen met anderen. De website is een half jaar geleden opgezet... en er zijn nu al zo'n 10.000 mensen bij aangesloten door het hele land. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging in Utrecht op bezoek bij een van de koks. Nou Martine, u bent zo'n thuiskok. U, u dacht gelijk toen u van dat initiatief hoorde, goh wat leuk. Ja, ja. Het is, uh, ik kook verschrikkelijk graag. En hoeveel klanten heeft u al? Ik heb zo'n 26 of 29 mensen die mij volgen. Dus elke keer als ik iets op het internet gooi, die, uh, die zien dat dan ook meteen. Wat moet dat nou worden? Dat wordt een uh, pastij mm, gevuld met uh, wilde spinazie, met uh, champignons, brie... Ga daar een deeglaagje overheen en dan bak ik het in de oven. En dan krijgt iedereen een stuk van. Zo, dan gaat hij de oven in. U bent er niet elke dag uh, druk mee? Nee, want ik heb een gewone baan. Dus uh, ik doe het ongeveer één keer per week. En hoe zijn de reacties? Altijd lovend. Maar ja, als ze het niet lekker vinden, dan hoor je het waarschijnlijk niet. Hè? Waarom doet u nou hier aan mee? Nou, ik vind het A, een ontzettend leuke initiatief. En leuke initiatieven moet je steunen. B vind ik het uh, heel erg leuk om te koken, vooral voor veel mensen. En we zijn nog maar met z'n tweetjes. Uh, nou, dan vind ik het eigenlijk prima als iedereen uh, mee eet. Marieke Hart initiatiefneemster van thuisafgehaald.nl. Wij zaten in de tuin en konden het altijd heel goed ruiken... als onze buurvrouw ging koken. En daar begon ze al vroeg mee. En toen dachten wij, wat zou het geweldig zijn... als we gewoon eens van haar wat mee konden eten. En dat zijn we gewoon gaan vragen. En zij reageerde direct enthousiast. Datzelfde weekend gingen wij met 1,50 euro naar haar voordeur... en kwamen we met drie porties pompoensoep thuis. En die soep smaakte nog ook. Die smaakte verrukkelijk en bovendien merkten wij op dat moment... hoe leuk het is om via het delen van eten je buren beter te leren kennen. Dus toen dachten wij, ja, er moeten meer mensen in Nederland zijn... die dit leuk vinden. En toen hebben we besloten de website te laten bouwen. Ja, en dat is nou een half jaar geleden. Binnen dat half jaar hebben we bijna 10.000 mensen bereikt. Ik kan me opgeven als kok of als afhaler... Of als beide? Ja, dat klopt. Dus uh, voor ieder wat wils eigenlijk. Als je van koken houdt en je hebt regelmatig wat over... dan is dit veel leuker om je buren daarvan te laten meegenieten... dan om het in de prullenbak te moeten kieperen... wat helaas uh, veel te vaak gebeurt. En op de site kun je gewoon uh, je postcode intikken... Ja, en dan zie je of er al koks en afhalers in de buurt zijn. Maar nog beter is om je even te registreren... want dan krijg je automatisch een e-mailbericht... wanneer er binnen een bepaalde straal van je huis wat wordt aangeboden. Hoe zit het nou eigenlijk juridisch... Nou, zolang je niet commercieel eten aanbiedt... dus zolang je er niks aan verdient, ja, valt het allemaal wel mee. Je moet uh, natuurlijk zorgen dat je hygiënisch kookt... maar het, je valt niet onder de voedselwarenautoriteit. Wij hebben uh, huisregels op de site staan over hygiënisch koken... en uh, we geven tips. Maar belangrijker nog is uh, dat het niet anoniem is. Dus je staat echt in de keuken bij degene bij wie je komt afhalen. Je kunt zien dat het, hoe, hoe schoon het is... En bovendien um, kun je op de site zien wat afhalers die eerder bij een bepaalde kok zijn geweest van het eten vonden. En uh, nou ja, als daar dertig keer staat hoe fantastisch lekker het was, dan, dan durf ik het wel aan om daar ook wat te gaan halen. Ah, daar is de eerste. Hoi. Ah, Martine. Eitel, kom binnen. U bent de eerste klant vandaag. Oh, leuk. Ja. U komt vaker. Ik denk dat wij, mevrouw en ik, ongeveer één keer per twee weken eten afhalen bij Martine of bij anderen. Als u gewoon geen zin heeft om te koken? We kijken de mailtjes af die de website ons toestuurt. En als er dan iets tussen zit waar wij denken, nou, dat is nou lekker. En u weet wat u vandaag krijgt? Ja, die pastijen vooral, die lijkt mij ontzettend lekker. Uh, ton, heb je bakjes bij je? Ja. ja. En uh, hoeveel moet dit nou kosten? De salade en de pastijen bij elkaar, 4 uh, euro. Gaat u nou ook een recensie uh, schrijven? Uh, als we het lekker vinden, doen we dat altijd. Als we het niet lekker vinden, niet... Dus daar kan de kok zijn les uit trekken. Nou, verslag van Jeroen Schutteijzer was dat. Dus even kijken wat er vandaag op thuisafgehaald.nl te krijgen is. Um, nou, dat is een supergezonde fruit <laughs> of een verse eiersalade met provinciaalse kruiden. Dom, dom, dom. Het was een hele duidelijke waarschuwing van Amerikaanse president Obama gisteravond. Hij wil niet dat er in Syrië chemische of biologische wapens worden gebruikt. En dat heeft hij aan alle partijen heel duidelijk gemaakt. We have communicated in no uncertain terms with every player in the region that that's a red line for us and that there would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front uh, or the use of chemical weapons. That would uh, that would change my calculations. Wie chemische wapens gebruikt, overschrijdt een grens... en dat zal enorme consequenties hebben, aldus Obama. Wij praten erover door, dat doen we met correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, welke consequenties bedoelt hij? Uh, dit was wel de meest duidelijke dreiging van Obama met, uh, met militair ingrijpen tot nog toe. Hij heeft dat nog niet zo heel expliciet en duidelijk uitgesproken. Een, uh, een dreiging die overigens niet alleen voor Assad bedoeld is, maar is ook heel duidelijk gericht aan het adres van de opstandelingen. Mochten zij die wapens in handen krijgen en gaan gebruiken. Nou, de grote vrees voor de Amerikanen is natuurlijk eigenlijk ook niet Assad en is niet de opstandelingen, maar... Al-Qaeda en Hezbollah, die ook in Syrië zitten, is natuurlijk helemaal een complete nachtmerrie voor de Amerikanen en hun bondgenoot Israël als zij die wapens in handen krijgen. Dus deze woorden zijn ook wel degelijk ook als, bedoeld als geruststelling voor de Israëli's. Maar je zegt, uh, Wessel, zo duidelijk was hij nog nooit. Waarom is hij op dit moment zo duidelijk? Waarom heeft hij dit moment gekozen? Ja, dat zal een beetje gissen blijven. Obama heeft natuurlijk al de reputatie dat hij altijd wat gemakkelijk omspringt met, uh, met geclassificeerde informatie. Maar er zouden aanwijzingen zijn dat die wapens in Syrië, die chemische wapens, dat die zijn verplaatst. Uh, die zijn opgeslagen op 24 sites in uh, Syrië. Zijn bijzonder moeilijk uh, in de gaten te houden, bijzonder moeilijk uh, te monitoren. Het is ook niet helemaal precies duidelijk waarom ze zijn verplaatst. Die wapens heeft Assad dat gedaan... Uit veiligheidsoverwegingen, zodat ze inderdaad niet in handen vallen van die opstandelingen. Maar ja, misschien heeft hij het ook wel gedaan om ze juist inzetbaar te maken. Dat is onduidelijk. Hij is in ieder geval wel duidelijk bezig met die chemische wapens. Assad, hij heeft ze natuurlijk ook al genoemd eerder. Hè, en hij heeft toen gezegd, ja, ik zal ze gebruiken als, als buitenlanders zich in dit conflict gaan inmengen. Nou, dan richt hij zich natuurlijk ook tegen de Amerikanen. Dus het heeft ook wel weer heel veel weg van een woordenspelletje dit. Hmm. Zeg, de verkiezingen, presidentsverkiezingen komen eraan natuurlijk in... Amerika, speelt Syrië een grote rol in de verkiezingscampagne? Nou, op zich traditioneel, buitenlandse politiek speelt natuurlijk nooit zo'n heel erg grote rol. En uh, Romney zijn tegenstrever van Obama heeft natuurlijk ook niet de, de, de oplossing voor dit conflict. Maar ja, je ziet toch wel aan alle kanten zie je, de druk oplopen op de Obama-regering om toch eens wat te gaan doen. Gewoon vanwege het simpele feit dat er wel heel erg veel doden vallen en al gevallen zijn. En veel Amerikanen zeggen toch, ja, hier krijgen we, hier krijgen we later gewetensnood mee. Hier krijgen we problemen mee als we dit gewoon laten passeren. Allemaal. En dan verwijzen ze vaak bijvoorbeeld naar Rwanda... waar toen zoveel doden vielen in de jaren negentig... waar toen Amerika ook niks aan gedaan heeft... waar ze een geweldige kater van hebben opgelopen. Maar goed, die, die, die druk die komt natuurlijk vooral uit het eigen kamp... van de democratische kant. Maar het zijn ook ja, tegelijkertijd ook wel democraten en republikeinen... die toch zeggen, eh, die opperen toch... ja, moeten we niet eens aan een no-fly-zone boven Syrië gaan, gaan denken. Nu die toch ook zijn luchtmacht inzet tegen de be bevolking. Dat hij zo'n zo, zo plek als Aleppo, dat hij die, dat die, die nu bombardeert. Maar ja. Je zegt het al, het is verkiezingstijd, dat is natuurlijk een lastige, lastige periode. En traditioneel, een president in die tijd is nou niet heel erg geneigd tot, tot allerlei militaire avonturen. Gewoon vanwege de simpele reden dat als het misloopt, dat hij dan zijn, zijn herverkiezing kan, ja, kan verspelen, mis kan lopen. Dus ja, het is heel erg cynisch op zich, maar het is voor Obama nu veiliger, risicolozer om nu gewoon helemaal niks te doen. Maar laat hij het wissel dan ook bij woorden of verbindt hij er toch ook wel daden aan? Obama, het is, blijft, u toch een, blijft u toch een serieus persoon. Er zijn wel aanwijzingen dat er, dat er, dat er iets broeit. Toch? De Amerikanen hebben afgelopen tijd hebben ze extra militair materieel hebben ze, sturen ze naar de regio toe. Er is een, een extra vliegdekschip, is er, is er naar het Midden-Oosten onderweg. En er gaat ook, de vertrekt ook een, een, een extra squadron met geheel nieuwe bommenwerpers. Nou ja, waarvoor die precies bedoeld zijn de, dat schip en die vliegtuigen? Dat, dat vertelt het verhaal niet. Het zou met Syrië te maken kunnen hebben. Maar het kan natuurlijk ook alles te maken hebben met, uh, ja, met de spanning met Iran. Die er natuurlijk ook maar niet minder op wordt. Obama wil het vanwege de verkiezingstijd rustig aandoen met zijn militairen. Maar of het buitenland hem ook met rust gaat laten. Dat is maar de vraag de komende tijd. Wessel de Jong vanuit Washington. Het internationaal gerechtshof vindt dat de zoon van Gaddafi... in Den, Den Haag berecht moet worden. Dat lijkt uitgesloten. Nu Libië heeft gezegd hetzelfde gaan doen. Gaan we het zo over hebben? Eerst maar even kijken hoe het is op de weg. Dennis Mooi, goedemorgen. Een hele goede morgen, Lara. Net zo rustig als gisteren, denk ik? Um, wat files betreft wel, ja. Er, er staat maar één file op de A28. Vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, twee kilometer. Maar je moet wel opletten, hoor, want in het midden en het westen van het land... komt plaatselijk dichte mist voor. En door die mist zijn de spitsstroken op de A9 en op de A10 Zuid. In regio Amsterdam niet open. Dat is normaal gesproken de vluchtstrook. Um, maar de mist, ja, goed, uh, zodra de zon opkomt en een beetje kracht krijgt, uh, zal die mist uh, weer snel verdwijnen. Uh, de spits over het algemeen blijft rustig, uh, behalve dan op uh, de A50 uh, tussen Arnhem en Nijmegen. Daar loopt het weer vast uh, vanwege de werkzaamheden voor het knooppunt .E wijk En uh, al met al rond half negen, zo'n 40 kilometer in totaal. Oké, okay, tot later. Hoi, dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Own. and I fell heavy into your arms, these days of darts, which we've known, will blow away. strong and use my head alongside my heart so tame my flesh and fix my eyes I tethered my van Mumford and Sons en ze speelde I Will Wait. Seif al-Islam Gaddafi zal toch in Libië voor de rechter verschijnen... en niet in Den Haag bij het internationale strafhof, hebben Libische functionarissen gezegd. Seif was voorbestemd om zijn vader op te volgen, maar dat liep allemaal anders door de opstand in Libië. Hij werd vorig jaar november gearresteerd door een rebellengroep... een maand nadat zijn vader, Mohammed Gaddafi, was doodgeschoten. Cosponent Lex Runderkamp. Uh, Lex, wordt hij nou dan ook berecht door die rebellengroep die hem vasthoudt? Nou, dat is toch al maanden een enorm debat. Eigenlijk vanaf het moment dat hij werd vastgehouden. en werd vastgezet in dat bergdorp Zintan in uh, Libië. Um... Het is waarschijnlijk zo dat. Uh, kijk, het gaat erom uh, wie wil hem berechten? Natuurlijk, de centrale regering heeft het ministerie van. Uh, of de openbare aanklager moet ik zeggen. in Libië, net zoals bij ons, de openbare aanklager de opdracht gegeven om hem te vervolgen. Dat is een instantie die werkt vanuit de, de hoofdstad Tripoli. Uh, maar in Zintan, in Bergdorf Bergdorp, uh, zit, zit hij vast. En daar hebben ze gewoon besloten dat ze... Ja, ze zijn nog zo onzeker, zeggen ze, over de, over de veiligheid uh, van zeven van, uh, in, in Libië... dat ze hem zelf willen vasthouden. En dat heeft geleid tot een soort enorme debat intern in dat land... over waar hij nou precies berecht moet worden en wanneer en door wie. En dat natuurlijk speelde er voortdurend doorheen... Dat, uh, dat hij ook het internationale strafhof in Den Haag hem wilde hebben. Het uiteindelijk is niet vastgesteld nog op dit moment... Waar dat proces gaat plaatsvinden. Want nou ja, Tripoli wil hem graag berechten. Maar ze begrijpen dat ze misschien uit een soort politieke compromis uh, moeten toestaan. Dat het gerechtsgebouw in, uh, in Zintan... het is het nieuwste, nieuwste gebouwtje in, uh, in dat dorp, dat hij uh, dat daar wordt, wordt uh, berecht, Uiteindelijk natuurlijk wel door de centrale uh, Libische justitie. Maar dat uh, lex impliceert dat? Je zei het al, het internationaal strafhof? Wil de zoon ook graag. Uh... Berechten vanwege misdaden tegen de menselijkheid, dat dat zeker niet gaat plaatsvinden in Den Haag? Nou, het is, is, is behalve een diplomatiek raar uh, conflict tussen de internationale gemeenschap uh, uh, en Libië. Maar uh, ja, het ziet er naar nou uit dat uh, dat, dat in, inderdaad in, ja, niet in, in Den Haag gaat gebeuren. Formeel is dat, is dat, is dat anders. Uh, het is een hele zware uh, inzet geweest van de, van de Verenigde Naties de Veiligheidsraad. Die hebben uiteindelijk besloten het strafhof te verzoeken om Saïf te vervolgen. <tacht> maar daar, ja, die procedure, daar is bezwaar aangetekend, formeel juridisch ook door Libië. Dus dat leidt tot een enorme... Uh, ja, papierwinkel, juridisch overleg, eh, mensen moeten dingen overwegen. En in Nederland is het zo dat een maand geleden de laatste papieren zijn ingeleverd door alle partijen eh, um, om te kijken of hij nou wel of niet in Den Haag eh, berecht moet worden. Daar moet een, een, een, een, een rechter van het strafhof nog over beslissen. Dus uiteindelijk, eh, iedereen roept altijd maar van ja, de, de, de, de, hij moet in Den Haag berecht worden, maar Libië wil hem niet geven. Heel formeel moet daar nog een, een internationale rechter een uitspraak over doen van inderdaad, hè, Libië, u mag hem zelf gaan uh, berechten. Dan wel, en dan wordt het heel interessant als het strafhof zou beslissen van nee, wij hebben een opdracht gekregen van de internationale gemeenschap van de, van de Veiligheidsraad om hem te vervolgen. Uh, het juridische systeem in Libië vinden wij niet degelijk genoeg ja. tot, vertrouwen dat hij iets anders zal krijgen dan de doodstraf. Dus uh, nee, wij vinden dat we hem in Den Haag moeten berichten. Want dan krijg je een soort, ja, enorme politieke standoff tussen tussen de, de Verenigde Naties en Libië. En hoe dat dan weer gaat aflopen, dat is onduidelijk. Maar. Ja, Omdat ze nu zo gaan vervolgen in hier lokaal in, in Libië. Uh, mag je er wel van uitgaan dat in ieder geval die procedure in Libië gaat beginnen. Ja, en Lex, wat, wat jij al aangeeft. wacht hem dan, als hij inderdaad in Libië wordt berecht. wacht hem dan hoogstwaarschijnlijk die doodstraf? Nou, daar, daar, daar, daar moet je eigenlijk wel van uitgaan. Bedoel, je mag natuurlijk nooit vooruitlopen op een uitspraak van een rechter. Hm. Maar uh, alle, alle, alle gesprekken die je hoort in dat land. Hè, tot op het allerhoogste niveau over een stiek. die gaan eigenlijk. Die gaan eigenlijk erover dat hij wordt aangeklaagd met misdaad tegen de, tegen de menselijkheid door het ICC, door het internationaal strafhof. En hier lokaal in, uh, in Libië uh, wordt hem onder andere verweten dat hij le uh, leiding heeft gegeven aan de georganiseerde verkrachting van vrouwen. Dat is een van de zwaarste onderdelen van de aanklacht tegen hem. Uh, en dat ligt zo verschrikkelijk gevoelig in Libië, dat, dat ja, zelfs een vader die erachter komt dat zijn zoon uh, een vrouw verkracht heeft, is in staat om zijn eigen zoon te vermoorden. Zo emotioneel en zo gevoelig ligt dat onderwerp, dat alleen al daarom, en dat hebben Libiërs mij ook verteld, van uiteindelijk kunnen we hem van alles vergeven, maar niet, niet dat hij onze vrouw heeft laten verkrachten. Lex Runderkamp over het proces tegen Saif Al-Islam Gaddafi, dat dus hoogstwaarschijnlijk in Libië zal gaan plaatsvinden. Radio de ochtendkranten. 17 leden van CDA en PvdA roepen hun partijen op... niet te polariseren in verkiezingstijd. Leden willen juist benadrukken dat beide middenpartijen veel waarde delen. Dat schrijft Trouw. De leden van het zogeheten Vredenburg-beraad... vinden dat PvdA en CDA geen wonder moeten slaan... die na de verkiezingen samenwerking in de weg staan. Het groepje leden van CDA's en PvdA stelden zich onder meer de vraag... waarom er zoveel wantrouwen is tussen de partijen. Dat gaat volgens hen terug tot het kabinet van Ach den Elg uit de jaren 80... Maar nu hebben de partijen elkaar nodig, vooral omdat ze beide moeite hebben om zich staande te houden in het huidige politieke landschap, concludeert het Vredenburg Joodse organisaties en rijke Joodse particulieren in de Verenigde Staten... zijn woedend op Geert Wilders. Omdat in het nieuwe PVV-partijprogramma... een algeheel verbod op de rituele slacht is opgenomen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om donateurs van wie Wilders de afgelopen jaren... tijdens fondsenwerving in de Verenigde Staten en Canada veel geld kreeg... vanwege zijn pro-Israël-opstelling. Uitgetreden pvv kamerlid Wim Kortenhoeven was in de Verenigde Staten... en sprak veel van die boze sponsors. Zoals de directeur van het wereldvermaarde Simon wiesenthal Center. In Los Angeles. Hij heeft Wilders laten weten dat het demoniseren van fundamentele Joodse riten historisch altijd het terrein is geweest van tirannen en dictators. Vaak leidend tot ernstige discriminatie, geweld en zelfs genocide op het Joodse volk. Drie kwart van de kiezers vindt dat het kabinet niet moet overgaan tot aanschaf van de Joint Strike fighter, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van instituut Klingendaal. De meeste kiezers willen sowieso dieper snijden in de krijgsmacht. Zo kan worden bezuinigd op de militaire missies in het buitenland. De enige uitzondering is de bestrijding van de piraterij om de koopvaardij te beschermen. En het beschermen van de Nederlandse belangen is voor veruit de meeste Nederlandse kiezers het belangrijkste doel van het buitenlandbeleid. De overlevingskans voor mensen met een hartaanval zal enorm stijgen... als mbo-studenten in Nederland weten hoe ze moeten reanimeren. De meeste mbo'ers vinden na hun studie een baan... op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zegt de reanimatiestichting. De stichting stelt in het AD dat ze de overlevingskansen kunnen opkrikken tot 70%. Nu overleeft slechts 23% een in infarct. Elk jaar studeren er in Nederland 500.000 leerlingen aan een ROC... en zij komen later onder meer terecht in horeca, sport en zorg. Yeah. <laughs> De burgemeester van Noordwijk heeft de politie afgelopen weekend opgedragen... niet te twitteren over Noordwijk, zegt de Telegraaf. En ook Facebook was verboden voor de dienders. De burgemeester is boos over tweets van agenten... die na ongeregeldheden tussen hulpverleners en uitgaanspubliek zijn gepost. De directeur communicatie van Politie Hollands Midden twitterde vlak na de rellen... kijk tip voor alle losers die zich in Noordwijk tegen hulpverleners keerden... dit zullen wij nooit pikken. Oh, dat was de directeur communicatie. Aha. Daarna ja. volgde een link naar een film waarin een ambulancebroeder wordt gehinderd in zijn werk... en uiteindelijk een omstander doodslaat. Hij had het tweet gestuurd omdat dit de zoveelste keer was... dat er agressie tegen hulpverleners plaatsvond. En dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Wij zijn ook mensen van vlees en bloed... die proberen op professionele wijze ons werk te doen. Dit is Radio 1.